De terminal waar de schietpartij plaatsvond was lange tijd dicht. Veel vluchten waren vertraagd en passagiers konden niet bij hun bagage. Die moesten ze achterlaten toen het vliegveld werd ontruimd. De twee Franse journalisten die afgelopen dag werden ontvoerd in het noorden van Mali zijn gedood. Dat is bevestigd door de Franse minister van Buitenlandse Zaken. De twee journalisten waren bezig met een reportage toen ze door rebellen van Al-Qaeda werden overmeesterd.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 Het weer vannacht eerst droog, maar later buien. Overdag ook regen, mogelijk met onweer. Aan zee een harde tot stormachtige wind. Het wordt vandaag zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld. Van Filemon. Ja, hartelijk welkom in de wereld. Vooral de wereld van al die Nederlanders die in het buitenland zitten. Want in dit programma zoek ik zaken uit hoe ze in het buitenland werken. En dat doe ik dus met behulp van Nederlanders... die op de een of andere manier zijn uitgevlogen... en ergens een plekje hebben gevonden uh, in deze mooie wereld. Of misschien is die wereld wel helemaal niet mooi. Dat gaan we ook nog horen. Uh, we gaan een prachtige reis maken in ieder geval. In het eerste uur al. We beginnen uh, in Nieuw-Zeeland. Verder kan je eigenlijk niet. Daarna gaan we naar Engeland, Berlijn en Spanje. Het is een vrij Europese reis met als enige uitzondering Nieuw-Zeeland. Maar ach, ik ben er geweest. De cultuur die is er wel vrij Europees. Uh, we gaan het hebben over rijgedrag. En, de, en dat naar aanleiding van dit fragment. No woman, no drive No woman, no drive ja, het is al een enorme hit op YouTube, dit nummer. Het werd gemaakt uit protest, want ja, je hebt het wel gelezen of gehoord in het nieuws. In Arabië, Saoedi-Arabië, mag je natuurlijk niet auto rijden En heel veel vrouwen hebben op een dag besloten om toch in die auto te stappen als protest. En veertien van die vrouwen zijn opgepakt omdat ze simpelweg achter het stuur zaten. En naar aanleiding daarvan heeft iemand dit nummer gemaakt en op YouTube gezet. En het is al meer dan een miljoen keer bekeken... En dat deed ons afvragen, hoe is het rijgedrag eigenlijk in andere landen? Uh, hoe zit het met het rijgedrag van vrouwen? Maar laten we ook de mannen meepakken. Uh, en we gaan het hebben over fastfood. Want afgelopen week was de uitvinder van de donerkabab overleden. Kadir Noerman heet hij. Uh, in 1972 alweer uh, serveerde hij het eerste broodje deuner in Berlijn. Uh, hij is daar nooit uh, uh, rijk van geworden, maar... Uh, hij moet wel even geëerd worden in dit programma. Want uh, het is natuurlijk een enorm bekend en populair broodje geworden. Vooral als je ontzettend diep in het glaasje gekeken hebt... en dan nog even een uh, tentje opzoekt om zo'n deunerkebab weg te werken. Uh, hoe zit het met fastfood in het buitenland? Dat is uh, de vraag die wij aan de hand van dit nieuws wilden stellen. Eerst even een kort rondje langs de velden. Kijken of iedereen wakker is, kijken of iedereen er zin in heeft. Goedenavond, uh, Erik Derks Nieuw-Zeeland. Goedenavond. Hey, jij bent uh, tv-producent al daar. Uh, yes. Jouw serie is net op tv, toch? Ja, die, um, de tiende serie. We hebben de honderdste aflevering gevierd. En um, die is afgelopen maandag op de buis gegaan. Altijd weer spannend wat de kijkcijfers zijn. Die waren goed. Oh, um, ik kan weer wachten dat ze goed blijven dat we misschien een serie 11 kunnen maken. Altijd weer spannend. En waar gaat die serie precies over? Nou, wij volgen al tien jaar de. De live in Nieuw-Zeeland. Yeah. Um, ik mag met enige trots zeggen dat wij, ik heb dus onderzoeken gedaan, de eerste reality-series waren tien jaar geleden die livecards gingen volgen. En sindsdien zijn we overal gekopieerd, yeah. over de hele wereld, het blijkt. En uh, daar heb je natuurlijk niks aan verdiend, aan die kopieën. En we helaas <laughs> niks aan verdiend, want je kunt een, een reality-series niet voormetten. Nee, nee, nee, nee, nee, je kan niet zeggen van uh, de... de hoe, zo, life pad, hoe, hoe, hoe, hoe zeggen we dat nou in het Nederlands? De strandwacht, de strandwacht. Ja, de strandwacht. Ja, ja, de ja. Je kan geen patent ah, nee, aanvragen op kunt, de strandwacht. Uh, sinds, kort, sinds kort kun je onze serie ook uh, bij, in Nederland zien uh, op Travel Channel. Oh, oké. Okay. In november begint het. Oh, leuk. Ja, oh. Travel Channel is een, een van mijn favoriete kanalen. Uh, 7 uur s'avonds, 17 november. Zet het in je agenda. Nou, ik, uh, ik, uh, het staat genoteerd, ja, Erik. Uh, blijf hangen, we gaan het zo meteen uh, ook met jou ja. hebben over rijgedrag in Nieuw-Zeeland. Ik ben daar een keer aangehouden. Uh, <lacht> dat ga ik je zo meteen uitleggen waarom. En uh, fastfood. Oké, okay, prima. Dan denk ik aan de paai. Maar daar gaan we, het zo meteen, uh, gaan we er alles over horen. Martijn Rosdorf in Engeland, goedenacht. Een hele goede nacht, Filemon. Jij hebt een nieuwe vriendin? <lacht> ja, ja, laat mevrouw het maar niet horen. <lacht> ja, nee, ze weten alles van. Nee, ik, ja, het is een zwerfster... Um, uh, Emma Louise heet ze. Ik, ik liep van de week over straat en toen vroeg een meisje, die zat in een portiek, uh, die vroeg of ik kleingeld voor haar had. En het was een beetje een onwaarschijnlijke zwerver. Ten eerste was ze heel jong en ten tweede zag ze er heel um, zeg maar fris gewassen uit. En uh, toen ben ik maar eens met haar gaan praten. En dat is echt heel dramatisch. Nederland heeft allerlei ontzettend goede regelingen om zwervers of daklozen, thuislozen op te vangen. Mm -hmm. ja, dat hebben ze hier in Engeland niet. En uh, Brighton is een beetje de zwervershoofdstad van uh, het Verenigd Koninkrijk. Omdat het hier, zoals ik je al vaker verteld heb, gemiddeld iets mooier weer is dan in de rest van Engeland. Dus de zwervers komen hierheen, dan kunnen ze wat langer ook buiten blijven. Maar ze woont gewoon op straat, is 29 jaar Ach. door een foute geliefde aan de drugs geraakt. Al haar vrienden, familie kwijtgeraakt. Inmiddels is ze van de drugs af. En uh, nou, dat is gewoon geen opvang. Nee. Echt, heel kort samen van, is er helemaal, helemaal niks voor zo iemand. En jij hebt een beetje de zorg op haar genomen? Wat zeg jij? Heb jij nu een beetje de zorg op haar genomen? Nee, ik kan niet de hele wereld redden. Oh. Maar ik, heb wel, ik, ik geef wel een beetje geld. En ik heb met haar uh, een paar keer gesproken. Heb ik haar afgesproken dat ze mij belt als ze uh, bijvoorbeeld vervoer nodig heeft. Als ze naar het ziekenhuis of naar de dokter moet. Oh, wat goed. En, uh, als ze ergens naar een afspraak moet, dan belt ze me op. En dan, uh, oh, dat vind ik echt goed voor je. Oh, dat vind ja, ik wat goed. Ja, wat kan je doen? Ja, ja het het je dit kan je doen. dit kan je doen. op het strand? Nee, ja, ja. Maar, ja, ja maar je het is wel goed dat je er dan eentje uit kiest, toch? Ja. ja. ja nou, en als het dan nog een jonge vrouw is? Ja. <laughs> nee, ja. Heel goed van je. Martijn, blijf hangen. We gaan het hebben over het rijgedrag van de Britse man, maar ook de Britse vrouw. En uh, over fast foods. Yes. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat, dat jullie dat woord daar überhaupt kennen in Engeland, toch? Fast food. Nee, fastfood, nee, fast dat hoor je niet. Nee. Het is echt Amerikaans, hè? Nou, daar gaan we het zo meteen nee. over hebben. Blijf hangen. Oké, okay, tot zo. P.J. Van der Linden in Spanje, goedenacht. Buenas natjes. Buenas natjes, zeggen wij dan. Lang niet van je gehoord. Fijn dat we je weer te horen krijgen. Ja. Op een mooi moment, want je stond in de krant. Ja, inderdaad. Pagina groot. In El Periodico de Extremadura. Ik lees het niet elke dag. Is het een grote krant? Nou, het is de krant van Extremadura. En er wonen 1,1 miljoen mensen hier in Extremadura. Zeg maar het parol. Daar ben ik ja, dat zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja, inderdaad. En waar ging het artikel over? Nou, het ging over, uh, ja, what the hell uh, doen die buitenlanders? Die paar buitenlanders die hier zijn, uh, wat, wat doen ze hier? Ja. Uh, want voor uh, de Spanjaarden hier is het heel raar. Waarom zit je hier? Waarom zit je niet aan de kust? Waarom zit je niet in Madrid? Waarom zit je niet in Barcelona? Nee. En het, is... het gaat over, ja, buitenlanders. Iedere week is er een artikel. Van uh, wat, ja, wat, wat doe je hier? En ja. Wat vind je hiervan? En wat zijn de verschillen? En jij Eigenlijk zit daar. Hetzelfde, uh, hetzelfde als de radio nu. Ja, ja, en jij zit daar om de liefde toch? Ja. Inderdaad. De beste reden. Ja, absoluut. Absoluut. Dijf ja. hangen, we gaan het uh, zo meteen hebben over, uh, over fastfood. Nou, dat kennen ze wel in Spanje. En over het uh, rijgedrag van de Spanjaarden. Alright. Ik heb nu al een beetje het voorgevoel dat dat niet heel erg goed is. Maar goed, daar gaan we zo meteen alles over horen. Okay. Tot zo. de Atbnn.nl. is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander in het buitenland? Dan vind je het mooi om af en toe zo je verhaal te vertellen op Radio 1. Ga dan naar uh, dewereld. Atbnn.nl. Stuur een mailtje. Of uh, ja, misschien ken jij iemand die misschien in Japan zit. Of in Benin. of ja, Noem eens een land uh, die, waar, waar we nog niet zoveel van horen. Ik moet even denken. Canada hebben we volgens mij nog niemand. Het zou mooi zijn. Uh, Colombia zou leuk zijn. Uh, uh, Zuid-Korea. Nou ja. De wereld, ons e-mailadres en we draaien ook muziek en uh, ik was laatst te gast bij de wereld Draait door en het dan voordat het programma begint het draaien ze dan lekkere oude soul. en meestal is die soul van Wilson Pickett en vaak is dat dit nummer. Ja, helaas is hij niet meer onder ons, die ouwe Wilson Pickett... met natuurlijk Mustang Sally. Radio, Radio 1. Filemon Wesselink. BNN, De wereld van Filemon. We gaan luisteren naar de rijstijl van cabaretier Ronald Goedemond. Als je achteruit wil goddomme even daadkracht, Goedemond... achteruit rijden. Dus ik pak zo de stuur vast... en ik duw zo mijn arm zo om de hoogste van die passagiersstoel... Ja, dat is een goede houding, hè, dan ga je een goddom achteruit rijden. Nee, hier achteruit rijden, hoorde het jullie. En ik geef hem tot gas en toen bleek Amsterdam dat het super handig is dat als je achteruit wil rijden met je auto, dat je hem ook daadwerkelijk in zijn schijt achteruit zet. Want ik geef hem tot gas en ik rijd keihard naar voren tegen een van die geparkeerde auto's aan. En die auto die keihard kan aanrijden, die remt gewoon, die denkt wat een stom ongeluk. En nog erger, de eigenaar van die auto die ik had geramd, die had alles zien gebeuren vanuit zijn woonkamer. Die had achter de ruiten van zijn woonkamer. had die alles zien gebeuren. Die vent, die was kwaad! Die kwam meteen de straat oplopen. Die kijkt mij aan en die stelt mij de vraag ter vraag. Die kijkt me aan en die zegt: Waarom doe je dat nou? Ja. Ronald uh, Goedemond was dat. Uh, uh, over rijgedrag uh, gaan we het hebben. En we komen uh, op dit onderwerp omdat uh, afgelopen week werden 14 vrouwen in Saoedi-Arabië opgepakt. Uh, zoals jullie, uh, jullie misschien wel weten, in Saoedi-Arabië mag uh, een vrouw niet autorijden. En uit protest dachten die vrouwen op één dag pakken we allemaal de auto. Uh, en dan kunnen ze ons misschien niks maken. Maar dat konden ze dus wel. Want veertien uh, van die vrouwen werden dus uh, in het gevangen gezet. En uh, er was een Saoedische activist. Hisham Fageh, Ik spreek het vast helemaal verkeerd uit. Uh, maar die uh, betuigde steun aan die vrouwen. En die uh, plaatste een filmpje op YouTube. Genaamd No Woman No Drive. En dat is nu al een miljoen keer bekeken. En ontzettend uh, veel positieve reacties heeft het. En uh, ja... Dit alles deed ons afvragen... hoe rijden mannen en vrouwen... in het buitenland? Erik Derks in Nieuw-Zeeland. TV-producent al daar. Uh, en je, je tv-programma... over de, uh, de strandwachten... is net op tv. Goede kijkcijfers. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over het rijgedrag. Hoe zit dat in Nieuw-Zeeland? Wisselend. <laughs> um, we ergeren ons... in het algemeen aan twee groepen mensen. En dat is... De mensen die rijles krijgen, ik oh ja. zal dat direct uitleggen. En helaas, de vrouwelijke Aciaat. <laughs> <laughs> ik moet met name zeggen vrouwelijk, ja. misschien moeten ze die regel hier toch invoeren, dat die niet mogen rijden, want die zijn ongelooflijk slecht achter het stuur. geven nooit richting aan, gisteravond reed ik over de weg. Tikdonker, had ze vergeten de lampen aan te doen. En wij maar, uh, ik met mijn vriendin oh. daarnaast rijden... proberen te signaleren wat het ze zat. Totaal geen idee. En komt dat en niet achter... omdat uh, de Aziatische vrouwtjes te, <laughs> vrouwen te klein zijn? Dat ze niet, uh, nee, zijn ze te klein. Misschien <lacht> niet door het raam kunnen kijken? Zitten. Ik heb geen flauw idee. <lacht> maar het is echt zwingeren en zwangeren. Het is doodeng als je achter een, uh, een Aziatische vrouw zit. Um, en het tweede is de groep mensen die rijluis krijgen. Ik weet niet of je het weet, maar je kunt hier... Uh, je hoeft hier niet naar een rijschool om rijexamen te doen. Echt? Je ouders kunnen je rijles geven. En uh, je kunt als het ware, als je dus een schriftelijke test hebt gedaan met 16 mm -hmm. jaar... krijg je een zogenaamd learners license. En dan krijg je, als je een L op je auto stopt... dan mag een, je ouder of iedereen die een full license heeft, mag je rijles geven. Nou, dat is ook een gevaar op de weg. ja. Dat kun je je voorstellen. Dat is. Uh, ja, wat, maar ik, wat leert men hier autorijden? Dat dus ik ben er geweest. Mensen, en de meeste mensen hebben nog nooit een rijinstructuur gehad. En nee. na verloop van tijd hun rijexamen. Op zich is het systeem niet eens zo slecht. Want het, je krijgt in, in, in, in bepaalde stages je, je rijexamen. Na je twee jaar driving learners kun je naar een restricted mm. Nou, dan moet je een klein examentje doen. En dan mag je alleen rijden, maar niet s'avonds. Nee. Nee. En daarna krijg je je full license als je een test doet. Maar die test is ook echt uh, niet om serieus te nemen. Ik lees net, je mag zelfs drie fouten maken. Nou, ik herinner mij, ik ben drie keer gezakt in Nederland omdat ik één uh, keer niet naar links keek. De nee, ze is heel keer streng. Keek ik niet naar rechts. Ja. Dus, um, en, en je kunt hier um, rijexamen doen op een eiland zoals Texel, waar niet eens, eens stoplichten zijn. Nee. Nou, dat, dan, ja, ja, dan, dan, dan, dan leer je het dus je ook niet echt. Toch? Niet echt uh, je creëert niet echt ervaren drivers. En Wat, helaas. Uh, want ik was daar dus in Nieuw-Zeeland en ik heb daar ook veel rondgereden. En ik heb daar wel veel afschuwelijke ongelukken gezien. Het is vreselijk. Ja, de, terwijl je het, denkt, hoe uh, kan het? Want er, er is geen mens op de weg. Ik zat op het zuid eiland Nou, dat weet jij ja. ook. Dat is ja. zo goed als uitgestorven. Maar toch, dan denk je, hoe kunnen die auto's hier tegen elkaar botsen? Hoe krijgen ze het voor elkaar? Gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Um, we hebben helaas uh, 300, uh, dat is op zich laag. Uh, ik praat, tien jaar geleden hadden we 600 doden per jaar. Nu zijn we uh, terug naar 300. Maar dat, als, je, als je dat naar inwoner aantal kijkt... is dat nog twee keer zoveel als Nederland. Mm -hmm. ja. En dat komt omdat we overal mogen we 100 rijden. En ook op al die wegentjes waar jij nu over praat. Ja. Twee baans slingerend door de bergen. Ja. Doodeng. Ja, en, en, en toen werd ik bene. En ik weet, ik kan echt goed autorijden. Ik heb zoveel gereden. En ik, ja. ik haalde in op een stuk waar het echt veilig was. En toen werd ik van de weg gehaald. Omdat ik ze dan heel, heel gevaarlijk uh, in zou halen. Terwijl ik gewoon ja, om me heen de, de meest verschrikkelijke mensen op de weg zag. En werd je op de bom gesleurd? Of zijn ze toch al... Ja, nee, ik werd op de boom geslingerd. En het ergste was, en dat is mijn grote fout, ik had geen internationaal rijbewijs. Maar het was uh, één of twee dagen voor kerst, dus toen hebben ze dat, uh, oh. hebben ze dat allemaal door de vingers uh, gekeken. Nou, ik zal je ik, zeggen, ik, ik ben waarschijnlijk, uh, ik heb tien jaar lang hier zonder rijbewijs gereden met mijn Nederlands rijbewijs. Oh, ja, dat is mooi. Dat... En toen werd ik in mijn eigen woonplaats, op een eiland woonden wij toen nog, een Whitey Island, mm. wil ik aangehouden 100 meter van mijn huis. En toen liet ik mijn ja. Nederlands rijbewijs zien en toen zei hij, wat doet u hier? Ik zei, oh, ik heb nooit geweten dat ik dat moest omwisselen. Ja, nee, ja, ik ging op vakantie ook naïef en ik wist het ook niet. Ik wist het, ook niet. Ik wist het niet, ik wist niet dat je... Maar, ja. maar nu heb ik een Nederlands rijbewijs, het is inderdaad doodsimpel. Ja, maar je zegt dus, uh, ondanks dat het rustig op de weg is, uh, wordt er best wel gevaarlijk gereden. Omdat, ja, die echte autorijles heb je niet... Nee, ik, ik, dus bij het begin wordt het gewoon niet goed geleerd. Nee. En ik denk dat zie je veel te jong op de weg zitten, 16 jaar. Want oh ja. eigenlijk vorig jaar was het 15. Doodeng. Ja. En het, het zijn ook de jonge mensen die de meeste ongelukken maken. Uh, ja, volgens mij is een 16-jarige gewoon psychologisch niet rijp nee, nee. om te rijden. Nee, nee, nee, nee, dat denk ik ook niet. Nou, duidelijk verhaal, uh, Erik Derks. En uh, blijf nog even hangen, want we gaan het ook met jou zo hebben over uh, fastfoods. Okay, Nieuw-Zeelands vastgoed, tot zo. Okay. Martijn Rosdorf in Engeland, goedenacht. Goeiedag. Journalist al daar, uh, man van een piloot. In ja, een een half-Aziatische vrouw die heel klein is. <laughs> ja. Maar, maar ze, kan, ze rijdt de vouw uit je broek. Ze kan echt verschrikkelijk goed rijden. Maar ze heeft zeker een kussetje dan uh, op de stoel liggen. <laughs> nee, nog niet, maar ze voelt ja. wel een beetje omhoog zot. Nee, hey. maar die kan heel goed rijden. Wat heb jij een auto? Ja, diverse. diverse niet? Ja. ja, ja. Echt? Oh. Ja, ik rij hier in Engeland het liefst in een Nederlandse auto. En in Nederland het liefst in een Engelse auto. Want um, als je dan een bekeuring krijgt, dan uh, krijg je hem niet thuis. Want er is geen uitwisselingsverdrag tussen Engeland en Nederland als het oh. gaat over bekeuringen. Dat is een goede. Ja, maar dat terzijde. <laughs> maar en uh, hoe rij je de Engelsen? Verschrikkelijk. Ik, uh, het, is over, het is precies wat Erik zegt. <tiek> Engeland en Nieuw-Zeeland hebben hetzelfde systeem. Eerst dacht ik dat je hier je rijbewijs gratis bij een pak waspoeier kreeg of zo. <lacht> maar het, ja, je leert het dus inderdaad van je ouders. En als je vader dan heel goed kan rijden of je moeder... dan is dat leuk, maar over het algemeen niet. Maar ik vind het en, helemaal niet uh, bij Engeland pas. Want Engeland is voor mij zo'n land waar alles heel precies geregeld is. Nou ja, het is ook wel geregeld. Um, dus je moet eerst dat learners, je moet een heel klein examentje doen... en dan krijg je een learner's, learners permit, dus een soort... Tijdelijk leerlingenrijbewijs, auto En dan mag je rijden als er iemand naast zit. Als ja. dus je in theorie werkt, dan is dat goed, want je mag ook niet. Uh, je mag dus niet zonder een volwassene of iemand met een full license rijden. Maar het probleem is dat iedereen dat wel gewoon doet. En hoe oud moet je daarvoor zijn? Uh, 17. 17. Ja, dus iets dat... jong als nieuw Zeeland. Nee. Maar ik weet, ik, ik weet van mijn rijlees nog dat we eindeloze rotondes hebben geoefend. Dat was gewoon moeilijk. Dat is gewoon een, een vaardigheid die je onder de knie moet krijgen ja, en hier in Engeland hebben ze bijna geen stoplichten meer. Er zijn dus heel erg veel rotondes. waarom is het eigenlijk zo moeilijk, rotondes? Ja, nou ja, je moet even weten of je de linker of de rechterbaan pakt. Als je moet gewoon wanneer je richting moet geven. Je moet heel goed kijken. Maar je bedoelt, niet dubbele rotondes. Twee baans rotondes bedoel je? Ja, die vind ik ook echt lastig. Dat vind ik echt. Dat werkt echt niet. Nou ja, maar goed, het hele land ligt hier vol mensen. Ze gaan met een soort doodsverachting. Storten ze met wagen en al gewoon over die rotonde heen... en nemen de kortste weg. En dat is een soort lijn tussen de twee punten. Ja. Het punt waar je erop komt en waar je er weer af gaat. Je moet echt verdomd goed uitkijken... want ze komen zo rechts bij je naar binnen vliegen of links. Ja. maakt het allemaal niet uit. Het is echt gevaarlijk. Ja, ik vond het, dat wel een van de meest lastige dingen... Eh, van het rijden in Engeland en ook Nieuw-Zeeland. Omdat ze daar natuurlijk de andere kant van de weg rijden. Dus rotondes is wel het gekste gevoel. Ja, overigens is het zo... de, de, de, de, de statistieken... Uh, er gaan iets van 200.000 mensen per jaar dood in het verkeer. Of um, uh, nee, 200.000 mensen worden er gewond per jaar in het verkeer. En dat is, dat is redelijk stabiel. Maar het aantal fietsers wat omkomt in het verkeer... is met 10% per jaar gestegen. En ja. dat het aantal doden in auto's gelijk blijft... dat komt alleen maar omdat de auto's steviger worden... en meer airbags en zo. Ja, ja. En, en, en, en aan de andere kant willen ze van Engeland en ook Londen... en ook Yorkshire natuurlijk een, een fietsland maken. Ja, maar... Dat duurt nog wel even. Ja. Over, dat, over dat links rijden, dat heeft één voordeel. Want als je aan de linkerkant van de weg rijdt... rechts heeft gewoon voorrang. Dat is net hetzelfde als in Nederland. Mm. Maar als jij links rijdt en iemand komt van rechts... en die neemt voorrang... Of je, dan heb je dus nog een heel stuk weg tussen jou en die auto die het verkeerd doet. Oh, ja, ja Want hij ja, moet de hele ja. weg oversteken voordat die bij is. En dat voorkomt volgens mij nog heel erg veel leed. Ik begrijp het, dat is een goeie. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, er wordt ook niet zo best gereden in Engeland. Dat <lacht> is echt verschrikkelijk. Is er nog een verschil tussen mannen en vrouwen? Nee, nee, nee, nee. Aziatische mannen krijgen Eerlijk? de schuld. Sorry? Eerlijk? Nee. Nee, niet dat ik... Nee, niet dat ik je ziet wel, nee. nee, Aziatische mannen hebben hier het slechte imago. Dat zijn die mannen met zo'n tulband zo en een baard. Ja. En die rijden inderdaad met 30 op de snelweg. 30 mijl dan maar. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, nee, voor mij is het ook onzin hoor, dat vrouwen minder goed auto kunnen rijden. Ik geloof, ah, ja. het, ik geloof het ook niet. Ik, zou het, ik geef het niet graag toe, want mijn vrouw kan echt beter auto rijden dan ik. Ja, ja, nee, ik zat uh, met uh, de producer van dit programma net in de auto... en toen dacht ik, oh, ja, zo goed kan ik eigenlijk misschien helemaal niet auto rijden. Nee. nee. Nou goed, uh, Martijn, we gaan het zo meteen hebben over fast food in, uh, in, in Brittannië. Het woord dat ze al niet eens kennen. Ik ben benieuwd. Snacks. Snacks. Ja, dat klinkt wat Britser in één keer. Blijf hangen, gaan we het zo over hebben. Gaan we eerst Tot even dan. naar wat uh, feitjes over rijgedrag uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Nederland reden er in 1939 nog maar 100.000 auto's. In Amerika rijden er in enkele staten al zelfrijdende auto's. De auto's hebben 150.000 euro aan geavanceerde camera's, radars, laserstralen en navigatiesoftware. Alleen moet er nog wel een persoon inzitten die kan ingrijpen mocht er toch iets misgaan. In Berlijn werd in 1921 de eerste snelweg ter wereld geopend. De Avoes Autobahn. In Amerika vond je de eerste parkeermeters ter wereld. In 1935 domineerden de paaltjes de straten van Oklahoma City. De wereld van Filemon. Normaal gesproken zouden wij nu naar Bertus Bouwman in Berlijn gaan. Maar we kunnen hem niet bereiken. Dus misschien ken je hem. Misschien ben je buurman in Berlijn en luister je Radio 1. Klop even bij hem aan. Uh, want ja, we, we, we hebben allemaal nummers van hem. En het is meteen voicemail. Dus Bertus Bouwman. Als je niet je telefoon aan hebt staan en je luistert wel radio... we wachten op je. We willen je verhaal horen over het rijgedrag van de Duitsers... en over het fastfood al daar in Berlijn. De geboorteplaats van het broodje deun en kebab. Uh, we gaan uh, daarvoor, daardoor uh, meteen naar uh, PJ van der Linden. Die zit in Spanje. Goeienacht. De ultieme levensgenieter staat er altijd in mijn draaiboek. Ja, uh, dat is is ook zo. Je woont uh, in, uh, in het Spaanse Carre... Hoe spreek ik het nou weer uit? Nou, vergeet... Cáceres, Cáceres. Cáceres. In uh, het gebied Extremadura... Uh, ja, dat zit boven en tegen Portugal aan... in the middle of nowhere. Ja, wat lijkt me zo mooi. Ik, ik wil er heel graag een keer naartoe. Vooral ook ja. omdat je zegt dat het is niet toeristisch Nee, en... absoluut niet. Nou, je... kom langs. Ja, dat ga, ga ik zeker een keer doen. Dat beloof ik je bij deze. Oh. En je werkt daar uh, uh, op een school als... Uh, Klusjesman eigenlijk, toch? Ja, in principe wel. Ja, ja. Ik ben uh, heel lang zelfstandig geweest. Maar uh, het is door de crisis uh, moet je op een gegeven moment een baan nemen. Ja. En het betaalt rekeningen. En ik maak het maakt allemaal niet uit. Nee. Ik, uh, ik leef heerlijk. Je houdt het positief. Hey, ja. Heb jij een auto daar in Spanje? Ja, ja, ja. Wat voor een auto? Nou uh, ja, een Seat. Hè? Een oude bak. <laughs> huh? hey, en uh, rij je daar met je veilig mee rond? Veilig, ja. Ja. Het is hier, uh, nou, dat, dat wil je niet weten. Ik woon hier nu bijna zes jaar. Mm -hmm. Ik heb hier nog nooit in de file gestaan. Heerlijk. En, dat, is, dat is verademing. Hier is autorijden nog uh, fantastisch. Ja, en niet gevaarlijk dus. Helemaal niet gevaarlijk. Het is al zo, in dat plaatsje waar ik, dat provinciestadje waar ik dan woon, Kasser is. Uh, als je daar gewoon als voetganger wandelt... en je gaat een zebrapad over... alles en iedereen stopt. Je hoeft niet eens te kijken. Alles en iedereen stopt. Het is... Uh, Op de een of uh, andere manier heb ik de, de associatie met Spanjaarden en auto's... dat dat gevaarlijk is. Maar dat is dus nou, echt Absoluut. Nou, absoluut. Nee, het is tegenoverstel van de Italianen. Want ik ben een jaartje geleden in... Uh, uh, Sicilië geweest, nou daar. daar uh, <laughs> dat is hel. Hè? Ja, maar komt het omdat de Spanjaarden, want dat hoor ik ook een beetje aan jou, het is een beetje manjana-manjana, dat ze ook wat rustiger zijn? Absoluut, rustig aan, rustig aan. Ja. Er is niks in haast en uh, morgen is er weer een dag. Ja, en, en de, de autorijlessen zijn dus ook goed. Nou, dat weet ik niet. Ik heb, uh, uh, ik heb pas mijn rijbewijs, een jaartje geleden mijn rijbewijs omgewisseld, omdat ik erachter kwam uh, dat je, uh, als je hier twee jaar woont, dan moet je je rijbewijs omwisselen naar een Spaans rijbewijs. Maar ik had uh, wat anders, had er een, als, als je aangehouden wordt door de Guardia Civil, dan kost je dat 200 euro. Mm -hmm. Maar ik had zoiets van, nou, ik hou een Nederlandse rijbewijs. Je weet het maar nooit, want je hebt hier natuurlijk een puntensysteem. Hè? Ja, ja. Dus uh, je, je hebt twaalf punten bij aanvang. En uh, naarmate je wat, er wat gebeurt, of je rijdt door rood licht, of uh, er gaan de puntjes vanaf. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, ja, ik, nou, ik heb nu een Spaans rijbewijs. Ja, en uh, zijn er al punten af? Nee, helemaal niks. Ik nee. heb nog alle twaalf keurig, gouden ja. sterren zijn het. Heb je, heb je enig idee hoe het zit met de verkeersdoden in Spanje? Ja, het is ongelooflijk. En dat is de jeugd. De, de wegen zijn hier in het midden... Dan heb ik het niet over Madrid en Barcelona of de Costa's. Maar de wegen die zijn hier fantastisch. Dat zijn gewoon uh, hetzelfde als in Duitsland. Uh, het is allemaal door Europees geld aangelegd. Ja. En die jeugd, die gaat met een borrel op, uh, ja, die gaan uh, rijden. Dus dat huh? wordt daar echt nog gedaan, want in Nederland is dat nog dan. Nee, nee, nee. Nou ja, dat wordt, natuurlijk. je kan hier ook gepakt worden. Nee, maar die duik in de auto. En uh, die rijdt zich helemaal te platter. Huh? Nee, ja, maar in, in Nederland uh, kan, kan je ook gepakt worden, net zoals in Spanje. Maar in huh? Nederland doe je dat gewoon niet meer. Het is gewoon niet meer... Nee, nee, nee. Vroeger nee. deden nee. mensen ja. het nog stiekem en ja, dan kon dat, je dat, dat nog wel dat, vertellen op een feest. Maar het is, hier, het is hier het achterland van Spanje. Ja, ja, nou, het ja. Het ja. is, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, het is far away, dit land 30 jaar achter met heel veel dingen. Maar aan de ene kant zeg je, bij, bij mij is het heel veilig, maar... Het is heel die, veilig. Maar de jongeren maar maken veel... Maar op de veel... snelweg niet. De nee, snelweg niet. oh, dat is het Je verschil. kan hier in Cáceres, kan je stomdronken de auto instappen... Ja. En dan word je niet aangehouden. Maar zodra je Cáceres uitgaat... Dan uh, daar, daar, daar staat de uh, Guardia Civil. Nee, maar ik bedoel, meer in het begin van ons gesprek zei je: uh, in, in Spanje is het rijden heel uh, erg veilig. Ja, nou, maar wat, heel je relaxed. Ja. Wat, je, wat je nu vertelt is dat. Ja, nou, dat, dat is na twaalf, hè? Oh. Uh, hè? Dat is in de nacht. Oh, oké, okay. dat is het. Dus eigenlijk moet je gewoon na twaalf niet meer op de weg komen. Eigenlijk niet, maar dat. Nee. Is, dat, dat maar dat is ook zonde van de tijd om na 12 op de weg te zitten. Dan moet je in een cafeetje zitten of in een ja, barretje. Okay. het is zo, ja. ja, ja, ja, ja. Nee, maar het is dus duidelijk. Dus overdag is het gewoon veilig, niks aan de hand. En nee. s'avonds moet je in een barretje zitten en niet in de auto stappen, want dan wordt inderdaad, het Ja, Inderdaad. Ik ben eruit. Ik, uh, ik ga je zo meteen weer spreken, want dan gaan we het okay. hebben over fastfood. Dus uh, blijf hangen, dan spreek ik je zo. Okay. En dan gaan wij naar uh, India Arie, de vrouw met de zijde zachte stem. Dit is volgens mij haar, ja, dit is haar eerste single, video. <tied>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 I'm no. India Arie. Video. Radio 1. Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. We gaan luisteren naar cabaretier Najib Amali. Verre stappen, altijd vaste prik. Na het stappen, broodje schwarma eten. En waarom als man om een uur of drie... een schwarma zaak binnenstappen? Waarom veranderen ze dan in rand de bielen? Waar kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We staan er weer! Ah, het een brouwtje! Brouwtje! Brouwtje! I iedereen die wel eens uitgaat... <laughs> iedereen die wel eens flink uitgaat... die herkent dit zo erg. <laughs> en ik zit me in één keer te bedenken... oh, wat erg moet het zijn om zo'n swarma-tent te hebben... dat je dit soort gasten... dagelijks over je vloer krijgt. Uh, dit ging over zwarma, maar uh, wij gaan het hebben over kebab, want... Uh, die stond in de krant deze week. De uitvinder van het broodje is namelijk overleden. Kadir Noerman heette die. En in 1972 serveerde hij dat broodje voor het eerst in Berlijn. Berlijn is dus de hoofdstad van de Kebab. Uh, en wij wilden uh, eigenlijk uh, dat als aanleiding nemen... om het uh, te hebben over uh, eetcultuur in grote steden. Oftewel fastfood. Wat voor een fastfood wordt er gegeten in het buitenland? En daarvoor gaan we eerst naar Erik Derks in Nieuw-Zeeland. Goeiedag nogmaals. Goeiedag, Fileman. TV-producent Aldaar. Uh, Nieuw-Zeeland, wat voor fastfood hebben ze daar? Nou, uh, het westerse fastfood, hè? De McDonald's, de Burger King's. ja. Uh, maar ik, toen ik dit onderwerp ging onderzoeken. Uh, zijn er toch ook wel wat gezondere plaatsen? En vooral um, de laatste vijf jaar. de lunch, hoe noemen we dat? De, de sandwichbars zijn okay. in opbaars. Um, pizza bread, Subway's. En niet te vergeten, de sushi. Ja, places. Subway's is dus niet gezond. Nee. Dat is niet gezond. Dat, nee. Dan denk je dat het gezond is, maar het is helemaal niet gezond. Omdat het te veel vet is? Ja, ja, ja. En uiteindelijk die dressings en zo, die, daar, daar ga je aan kapot. Moet ik dan ook niet meer komen. <laughs> nee, maar jij bent heel slank, heb je wel eens verteld. Ja, hey, ja dat klopt. Ja, ook... jij, jij verteert <laughs> maar sushi, als een geest. In okay. de wijk waar wij wonen hebben vier of vijf sushi places... Ja, ook daar schijn je niet heel van erg van af te vallen, hoor, sushi. Want het, vooral, de, want dat komt door die rijst en die azijn die erdoor zit. Inderdaad, inderdaad. Maar ja. Maar toen ging het ik verder onderzoeken. Mm -hmm. Toen hebben ze hier een onderzoek gedaan. Dat is eigenlijk best wel leuk. De kiwi lunch, daar praten we natuurlijk niet over de midnight snack. Wat denk je wat dat is? Geen idee. Sex, shopping en sandwiches. Sex, shopping en sandwiches. Dat klinkt als een goddelijke combinatie. Dat <laughs> nou, en, uh, en dat was ja, ja, de kiwi-lunch. Uh, dat... Domino's Pizza deed een heel goed onderzoek. Mm -hmm. 8.500 Nieuw-Zeelanders over gevraagd. En 70% zei dat hun lunch breekt. regelmatig een sexual experience. Uh -huh. Dat is natuurlijk wat anders dan een broodje snack. Ja, ja dat, dat, uh, dat is beter dan een broodje snack, lijkt mij. Ja, dat dacht ik ook. Dus het viel allemaal wel mee. Ik dacht, het is allemaal vet goed. Maar het, het, het wordt steeds gezonder. Ja. <laughs> ja, ja, dat is wel een, wel een heel goed idee eigenlijk. Dat moeten ze in Nederland ook invoeren. Ja, dat dacht ik ook. En, en, en de secretaresse was bijzonder, uh, hoe noem je dat, het favorite meal. Oh, nou... <laughs> ja, dat is, ja dan, dan kan je wel een hamburgertje uh, achter je knie kiezen laten verdwijnen, toch? <laughs> ja. We gaan verder met het onderzoek. En dan viel het eigenlijk wel mee. dat 60% neemt eigenlijk zijn eigen lunch mee. Oké, okay. oh, dat, dat is goed. Um, dan, de uh, most popular... Dat is wel grappig. De most popular homemade meals... were last night's leftovers. Oh, dat is wel, vind ik wel heel goed. Dan, e, dan gooi je het eten in ieder geval niet weg. Dat vind ik ook. En na de seks... En de shopping. Dan eet je er gewoon op... wat je gisteravond niet gegeten hebt. Ja. <lacht> dat wordt het steeds goedkoper. Maar in, in Nieuw-Zeeland heb je toch ook de pie? Ja, de, ja, ik, moet, ja ik ben geen voorliever van een pie. Ik vind het zo smerig, hè? Nee, ja, ik ben ook niet zo. En, en je verbrandt oh, altijd je ja. bakkers. Ja, echt helemaal niet. En wat ook heel erg populair is natuurlijk vis en chips. Oh ja, ja. ja, ja. Uit vis en af En, en hoe dat nog uh, voor kort ges, geserveerd werd... in een krant. Dat wordt niet in een... Nee, ...niet in een puntzak. Nee, nee. Maar, dat, maar dat kreeg je gewoon in een krant. Ja, dat, dat hoort, het... dat hoort. Dat hoort zo, hè? Ja, je moet wel met je die inkt proeven, hè? Ja, de, de, de inkt is wel. En, ja. en, en tot voor kort was dat heel normaal. Nu krijg je er zo'n graad papiertje tussen. Mm -hmm. Maar in het algemeen, vis en chips. En, en een andere, een hele populaire... ...en dat ook midden in de nacht, is de kiwi burger. Je weet, kiwi... ...we hebben een vogel die de kiwi. We hebben, wij heten kiwis. Mm -hmm. En, uh, en we hebben een kiwi vlucht, sorry, vlucht, kiwi vrucht. <laughs> en dan hebben we ook nog een kiwi burger en die heeft McDonald's geïnstalleerd, ge geïntroduceerd. En dat is gewoon een hamburger met een plakje kiwi erop? Nee, nee ah. het, de kiwi komt er helemaal niet voor. Het is gewoon de bief, kaas en salade. Oké, okay. oké, okay, ja. Nou ja, gewoon een broodje hamburger eigenlijk. Ja, ja, ja dat hebben ze heel, heel leuk geha ge ge ge gemaakt. Ja, ja dus het viel, de gezondheid viel wel mee. Het, het, het ja. we wordt gezonder. Gelukkig. En, maar culinaire hoogstandjes, die, die blijven nog uit als ik dit verhaal zo hoor. Ik denk dat uh, uh, culinaire hoogstandjes, ja, blijven uit in Nieuw-Zeeland. Uh, ja. het, het is simpel. Het is goed eten hoor, s'avonds. Ja. Je kunt naar goede restaurants. Maar het is geen, uh, alhoewel, ik was laatst in Frankrijk, daar vond ik het ook niet veel soeps. Oh, dan was je in het verkeerde gebied. Ik heb de hele Tour de France <laughs> ja. ik heb echt goede... Je moet gewoon zo'n Michelin-gids kopen als je in Frankrijk bent. En ja, ik niet... was in Corsica en we, hadden, we konden niets vinden. Wat oh, ook, maar... dat heb ik zo lekker gegeten. Maar, ja, maar je moet zo'n Michelin-gids kopen. En dat kan ik iedereen aanraden. Want oh. mensen denken altijd, oh, dat is duur. Maar dat is helemaal niet duur. Want je, er staan ook heel veel andere restaurants in. Je hoeft niet alleen die sterrenrestaurants te nemen. Je hebt oh, daar oh, altijd een formule. Ja, Je hebt een formule in Frankrijk voor 21 euro. Heb je, en dat soort restaurants staan daar in, uh, in de Michelin-gids. heb je drie gerechten voor 21 euro. Ik ga het meteen. Ik weet niet of we die hier kunnen krijgen. Maar anders is het misschien wel op de wet. Schrijf het op. Uh, Erik, ontzettend succes met je programma. En uh, ik hoop ja, dat het goed dankjewel. blijft lopen, dat de kijkcijfers goed blijven. Oké. Okay, uh, Bedankt voor je ook. bijdrage. Oké, okay, tot ziens. Hè. Hoi. Martijn Rosdorf in Engeland, goeienacht. Goeienacht nogmaals, Filemon. Woonachtig in Brighton. Als man van een piloot, maar zelf uh, is hij ook uh, journalist. Is hij ook wat, wilde ik zeggen. Journalist ja, namelijk. Ja. <laughs> de uh, de fastfood, dat wordt, uh, wordt niet echt gebezigd, vertelde hij al. Jullie noemen het de snack. Ja. Maar, maar wat wordt er zoal gesnackt in Engeland? Nou ja, uh, Nieuw-Zeeland is heel Engels. Uh, ze, uh, dus we, uh, fish and chips, dat is de nationale snack. Ja. Tenminste, bij daglicht. Mm -hmm. um, de, de fish and chips is uh, inderdaad tot voor kort... maar soms hier ook nog wel gewoon in een krant krijg je dat... of op een krant moet ja, dat je dat Ja, dat vind zegt. ik wel het mooiste. Vind ik wel ja. mooi. Vind ik wel... Ja. En je, proef, je, echt, je proeft het niet echt, toch? Nee. Nou, nee. nee. Ja, het ziet er zo, dat ziet er, vind ik zo'n mooi Engels beeld... Ja. En die mannen die voor het voetbal uh, nog even zo'n uh, zo wat vind ik Het voordeel van die krant, want het is echt, je krijgt ongeveer een halve zaterdag bijlagen. Daar wordt het op geserveerd. <laughs> maar het voordeel is, je kan het in één hand houden als een soort heel groot bord. Dus je kan het heel goed lopend eten. En het onttrekt en, vet. En het, en het vet dat gaat in die krant zitten ja. en niet op jou. En als je zo'n lullig papiertje eronder hebt, want dat hebben ze vaker niet tegenwoordig. Ja, dan, dan knoei je gewoon sneller. En wat maar, is uh, in de nacht? En ja, ik moet nog even zeggen, fish and chips met azijn, hè Fiedelman? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Malt, malt vinegar, die nee. kun je in Nederland niet eens krijgen. Geloof ik, alleen op hele exclusieve winkels. Hier kost het hm. geen drol. Het is letterlijk 20 cent voor een liter. Oké. Okay. En dat gooi je over je frieten heen en dan worden ze klef. Uh, wat betreft eten zijn wij puristen, hè? God, zander. Ja. E e en desnachts? Oh, die... Snachts, ja, kebab. Oh. Dus die, on die onlangs overleden meneer, die, uh, kan, uh, zich rustig, uh, die kan rustig in zijn graf blijven liggen. Ik ben er of, toch niet zo, eigenlijk niet zo heel erg fan van. Doe ja, mij maar een gewoon oer-Hollands gebakken eitje met een beetje kaas eroverheen. Als je nou thuis komt, is dat wel lekker, ja. ja vind ik wel, vind ik wel. Ja. Maar het, het is wel die ke kebab, ik weet niet, wat, wat vind jij standaard kebab? Is dat zo'n is dat siskebab zo van het lamsgehakt? Of ja, is dat uh, shawarma vlees? Nee, wel lamsgehakt, wel lamsgehakt. Ja, ja. Nou, het meeste is, is chicken kebab, wat ze het meeste eten. Oh ja, dat vind ik en, ook nog wel oké, okay. als het maar geen varken is, maar dat... Absoluut geen varken. Overigens is dat wel gebeurd, hè? ook paardenvlees stiekem. Ja, nee, dat, uh, dat lijkt me heel erg uh, schappelijk. Dat is goed vlees. Ja, maar Engelsen eten absoluut geen paard. Nee, Uitzonderingen nee, nee. daar gelaten. Dat, dat vinden ze heel... Uh, hoe noem je dat? Dat, dat? dat kan je niet maken om een paard op te eten. Daar gokken ze mee. Ja. En die proppen ze vol met doping. <laughs> ja, maar eten <laughs> doen ze niet. Nee. nee. En het vlees zal ook wel vol met doping zitten hoor. <laughs> het, is wel, het is wel... Overal uh, is het... Op houtskool gegrild, dus echt op, um, op een barbecue flamenkool. Oh, ja. Zo heette ze dan ook. Ze heette de Flame Express of de Barbecue de King. Of uh, een combinatie van dat soort, uh, ja. dat soort namen. En je kan kiezen een broodje of een roll. Dus een soort pannenkoek waar, oh, ja. het, uh, waar ze kan dan in rollen. En zoetigheden, worden die daar ook gesnikt? <laughs> ja, je moet, je, moet je, ja als, als purist moet ik het nog gaan proeven... Maar er bestaat in Engeland zoiets, het komt uit Schotland, maar ik zag het laatst hier ook in een, uh, in een fry shop, in een, in een kebab shop. Dat, het, dat is gefrituurde marsbar, dus een gefrituurde marsreep. Dus die wordt in, uh, in deeg, dus een laagje deeg om die, om die mars heen en dan gaat die gewoon de frituur in. Ah, dat klinkt slecht, dat klinkt echt slecht. Ja, maar, maar het zou wel lekker kunnen zijn, toch? Ja ja, ik, ja, ja, misschien. Maar in Schotland schijnt het, maar dat, dat moeten we misschien een andere keer over hebben. Maar daar is de levensverwachting ook gewoon echt absurd laag. Daar wordt zo ja. slecht geleefd. Ja, dat, dat moeten we dan maar eens onderzoeken. Maar Engelsen zijn ook gewoon ontzettend ongezond. Dus het tweemaal dichtste volk ter wereld. Over dat frituur hier. In Nederland is het al jaren, zegt Elke Snapbart. Die zegt van, wij gebruiken van dat verantwoorde vet, weet je wel, mm -hmm. niet, niet van het uh, verzadigde vetzuren of onverzadigde, wat wil ik vanaf zeggen. En daar laat ze nou, de auto joh, leeglopen. Het, ja, weet je, het, het meurt echt gewoon naar oude frituur. Ja, en, ja, ja, aan, ja. aan zee, en daar heb je echt honderden van die, van die fish and chips tenten en in de zomer, in de hoogzomer. Als je dan op zandvoort loopt, denk je, krijg je zin in de patat, die lucht, die is echt lekker, weet je wel. En hier word je echt een beetje onpasselijk van een oude frituurvet. Ja, nog even heel kort. Welke snackje mis je uit Nederland? Een ja, patatnet. Gewoon goede Hollandse patat. Als ik op Schiphol ben, ga ik ook altijd patatnet eten. Heel goed. Martijn, dankjewel voor je bijdrage. Tot de volgende Omdat keer. Dat je maar snel frietjes mag eten. Ja. Dan gaan wij even naar wat feitjes over fastfood uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Australië hebben ze de grootste hamburger ter wereld samengesteld. De Supersnack weegt 99,95 kilo, al betaal je wel 1.000 euro exclusief drankje. In Chicago bestaat sinds kort de Hotdog Universiteit. Je betaalt 500 euro voor twee dagen intensieve les, maar dan weet je wel alles over deze lekkere worstjes. In Denemarken betaal je extra belasting voor je vette hap. Je betaalt 16 kronen, ook wel 2,15 euro per kilo. In Manhattan wordt de duurste hamburger geserveerd. Deze bestaat uit een maanzaadbroodje met ribvlees... gevuld met ganzenlever en truffels. En daarboven komt een entreco. Je betaalt slechts 99 euro. De wereld van Filemon. Ja, normaal gesproken zouden we naar Bertus Bouwman gaan. Die zit in Berlijn. Maar hij heeft zijn telefoon aanstaan. En wij proberen hem te bellen, maar we kunnen hem toch niet bereiken. Het is een wonderlijk gegeven. We proberen het nog heel even, maar uh, ja... Anders gaan we naar uh, P.E. van der Linden in Spanje. Goeienacht, P.E. Buenas noches. Ja, Spanje, nou gewoon een westersland. Dus de Mac en de Burger King en de Pizza Hut en al die dingen, die zal je daar wel hebben. Maar, maar gaan gezinnen daar ook uh, echt met z'n allen naartoe, zoals in Nederland, om, om daar te eten? Nee, niet echt, niet echt. Het is wel, ja... Mensen gaan wel en... Uh, ik woon hier in een provinciestadje, Casserus. 90.000 inwoners. Ik heb trouwens De zitten dit... googelen dat Casserus. Uh, dat, dat ziet er echt wel uh, magnifiek mooi uit. Ja, het is uh, 500 jaar. Uh, 500 jaar uh, niks veranderd. Ja, echt prachtig. Dat plein, die brug, heel mooi. Ja. Heel mooi. Ja, ja, ja, ja. En geen McDonald's reclame zie ik. Ja, maar, ja, dus wel twee McDonald's Ach. en een Burger King. Ach. Maar ja, nogmaals, het is voor de jeugd, jeugd, jeugd. Dat wil zeggen de tieners. Hè? Mm -hmm. Ja, maar hier. hier, uh, hier... Terwijl jullie, oh, ik... hebben, jullie hebben de snacks. Jullie hebben de tapas. Ja, nee, klopt. Ja. Maar ja, maar dat is het gekke van de jeugd hier. Die, uh, die wil weg. Die, wil... die willen naar, uh, naar Madrid, die willen naar Barcelona, die willen naar Sevilla. Uh, want ze is hier maar een. een uh, een uithoek. Huh? Maar is, gaan ze dan naar die Amerikaanse snacks uh, grijpen... omdat dat ja, voor hun uh, iets magisch heeft, Amerika? Of misschien iets... Nee, het is meer, het is meer een soort social thing voor de tieners. Om contacten te leggen. En, uh, Echt? Huh? Ja, dat is het. Ja, hmm. de rest het zit. Want dat, ik kan me voorstellen kan je dat, wel... je een tapasbar, dat je in een tapasbar met een, met een uh, glaasje wijn erbij, dat je dan makkelijker contact legt, toch? Ja, nee. Zijn ze daar toch ja, een beetje de oude lui? Ja, dat hangt een beetje vanaf waar je komt natuurlijk. Hmm. Maar het is hier zo, van je, je groeit op. en uh, Ik bedoel, uh, zelfs kleine kinderen die eten die varkensoren. Hè? Dat is heel normaal. Ja. Ik vind ze ook heerlijk tegenwoordig. Mm -hmm. En dat soort dingetjes. Maar ze willen toch iets anders. Ze willen het allemaal weg. Ze willen weg. Ja. En dra daar draait uh, McDonald's op. Ja. En Burger King. Hè? Hey, en jij uh, bent wel van de tapas. Maar ja. elke keer als ik in Spanje geweest ben... dan ben ik wel echt vier, vijf kilo zwaarder van die tapas. Ja, nou, je het is wel heel vet. De Kijk, ik, heb ook, ik zit uh, af en toe zit ik bij mijn huisarts en die zegt van, joh, joh, joh, ik zeg, met, met je cholesterol, hè. Ik heb nu pilletjes en die heb al een tijdje. Ik zeg maar, ja, het is niet te doen hier. Zonder, hè, <laughs> He, uh, je, je hebt gewoon een pilletje nodig af en toe. Hè? Want het, is, het eten is zo lekker, maar ook veel vet en veel... Maar ja, dat, dat, dat, dat, dat zien de mensen uh, uh, daar ook... Uh, dus waarom uh, maken ze dan niet hele gezonde uh, tapas? Nou, die tapas die zijn heel gezond. Maar het zijn meer van die familiegerichten en dat soort dingen. Die... Net zoals een cochineo, een, uh, een uh, speenvarkentje. Mm -hmm. Nou, ik weet niet of je het wel eens geproefd hebt, maar het is fantastisch. Ja, ja. Uh, ja. Daar kan je, denken, van, van, je kan denken Net zoals vanavond, ik heb vanavond gambas gegeten, uh, barbarechos. Ja, dat is wel gezond schelpjes. toch? Uit Nederland. Uh, uit Zeeland, hè. Oh, ja, maar de echte Ja, want die eten het niet, hè. Nee, nou, uh, ik wel, hoor. Nou, Z maar... Dus, Kom het me maar ja, brengen. Ik eet gelijk op. Het meeste wordt allemaal uh, geëxporteerd, hè. Ja, ja, ja. Hé, hey, en tot slot, wat is jouw, welk snackje mis jij het meest? Nou, ik moet je wel zeggen, af en toe een, uh, een kroketje... En een frikandelletje ook, dat zei ik wel. Zoiets van nou, mm, lekker. Ja, nou je dacht... Maar ik mis het niet echt hoor. Oh nee, ik uh, kan me voorstellen nee, met nee, al die lekkere tapas. Nee, nee, nee. PJ, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Mooi. Bueno. En ik zou zeggen, spring nog even die tapas tent in. Of ga je slapen. Oké. Goeie nacht, dankjewel. Bueno. Ja, ze, van de week waren ze in Nederland in de ziggo traden Ze op Fleetwood Mac. Misschien wel hun laatste uh, optreden ooit, want de bassist uh, die is uh, ernstig ziek. Uh, en daarom dachten wij, nou ja, laten we even die oude plaat uit de kast pakken... en het mooiste nummer daarop uh, afdraaien, namelijk Go Your Own Way. Love you yes, the right. Fleetwood Mac, met uh, ja, dat je maar je eigen weg moet gaan. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Uh, wij uh, vervolgen onze weg, en het is ook een, een zeer eigen weg. Um, dat is de weg van Halloween, daar gaan we het over hebben. En de weg van Hokjesdenken. Uh, dat zijn de thema's waar we het komende uur over gaan praten. Met Mensen uit Nederlanders, uit Australië, China, Amerika en Bolivia. Dus we gaan iets internationaler. In het eerste uur zaten we nog vooral in Europa... maar in het tweede uur gaan we dus echt de hele wereld over. En, en ja, het hokjesdenken dat heeft wel een leuke aanleiding. Er is namelijk een, een nieuwe documentaire uh, van Tim den Beste. Die is homo en die dacht hoe erg ben ik eigenlijk homo? En dat wilde hij gaan testen. En daarom is hij met een vrouw naar bed gegaan. Om zo zijn hokje uit te stappen. Misschien dacht hij, heb ik ooit al besloten om homo te zijn? En zit ik helemaal in die gedachte gevangen? En vind ik het misschien best wel leuk... om eens een keer met een vrouw het bed te delen. Dus Halloween en hokjesdenken, daar gaan we het over hebben. De wereld.bnn.nl, dat is ons e-mailadres. En wereld van Filemon bnm.nl is de website. Dus wil jij eh, een van de Nederlanders eh, die in het programma voorkomen, eens een keer in het echt zien, ga dan vooral naar die site. Dan zie ik je of hoor ik je eigenlijk voor je mij in het komende uur van de wereld van Filemon. Tot straks. De wereld van Filemon. De... <totstuk>